Liselotte Thomas met het NOS-journaal. Als eerste van de negen Amazonelanden is Suriname malariavrij verklaard door de VN-gezondheidsorganisatie WHO. De Surinaamse aanpak bewijst volgens de WHO dat alle inwoners van een land, ook in afgelegen regio's, toegang moeten hebben tot diagnosemogelijkheden en medicijnen. De Surinaamse kustgebieden zijn al decennia malariavrij, maar het binnenland was dat lange tijd niet. Sinds september 2021 zijn in Suriname geen malaria-infecties meer ontstaan. Elders in de regio, zoals in delen van Brazilië, Venezuela en Colombia... komt malaria nog wel geregeld voor. Het Israëlische leger geeft toe dat er Palestijnse burgers gewond zijn geraakt... bij hulpdistributiepunten in de Gazastrook.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 In Nuenen in Brabant zijn tien woningen ontruimd na een grote vuurwerkvondst. Het gaat om illegaal vuurwerk. Dat lag opgeslagen in een wagentje en in een zeecontainer in de buurt van een voormalige boerderij. Eerder kregen buurtbewoners het advies binnen te blijven, maar uiteindelijk moesten ze toch hun huis uit. Een gespecialiseerd bedrijf heeft geadviseerd de boel uit te laden en af te voeren. Tennisertellen Griekspoor is op Wimbledon in de eerste ronde uitgeschakeld. De Amerikaan Jensen Brooksby was in drie sets te sterk. Griekspoor won zaterdag nog het ATP-toernooi op Mallorca. Het weer vannacht helder en droog en het koelt af naar 13 graden tot 20 graden. Morgen veel zon en heet bij 30 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Welkom terug. Goedenavond, welkom terug bij het tweede uur. Of welkom terug bij het tweede uur. Welkom ja. bij het. Ik kan niet. Welkom terug bij het tweede uur. Dit was het begin van het tweede uur. Ja, het begin van het tweede uur. Welkom terug bij Player Laat like Underground. Uh, mijn naam is Ben Verroder. Links voor mij, rechts voor jullie. Mocht je weer de web komen kijken. Hallo. Hallo. Vraging. Dus Zwaaide ja, en beetje, later ja, zie je ja, het pas. Precies, ja. Uh, Marcel van Kuik. Nog steeds. Ja. Precies. Yes. Uh, je hoorde Aptorial Demon met het nummer daar. Da, da, da. Wauw. Voor oh, dit is. Order macht van het album Libertus. En de ja. beste man Heren komen uit Noorwegen. En uh, ja, altijd als je het via de koptelefoon hoort, dan klinkt ja. het altijd een stuk beter. Ja, ja. goed geluid. Ja, dus zeker. doe thuis je koptelefoon op en ja. zet hem iets harder. En, uh, dan, dan hoor je ons veel beter praten. En uh, de muziek natuurlijk ook Precies. veel beter. Je hebt, uh, als je net inluistert... inluistert, Inluisteren, Intuned. Inluisterd, kan Intuned, je bent een heel uur gemist, maar je ja. kan er altijd nog terugluisteren via ja. de gemist. Uitzending gemist. Uitzending gemist zet uh, even. Kan je alles ja. terugluisteren. Het yes. duurt even, duurt een week. Ja, het loopt een beetje achter. Ik geloof dat het tot uh, 3 juni is geüpload. Dus ja. uh, er wachten nog een hoop mensen op... Uh, ja, de special die ik vorige week gedaan heb. Dus uh, helaas, oh. we moeten we nog even geduld hebben. Even geduld hebben? Ja, ja, ja. ja. Maar goed. Vorige week had je een special? Met... Ja, ik had een special, uh, Groningen special. Groningen? Aandacht de voor de Groningen, ja, de Grun. Uh, Grun. Grun special. Dus uh, aandacht voor de scene daar. Ja. Oh, wel interessant. dan ja. hoop uh, mensen gesproken uit te zien en uh, ja, nog, uh, hoop van geleerd. en opgestoken. Ja, leuk. En goede mensen. Maar wil je het naluisteren, dan moet je nog even wachten. Moet je nog wat uh, geduld die... hebben, inderdaad. Online. Yes, yes. Wat hebben we vandaag in de tweede uur nog meer in pet we, we, we gaan naar allerlei landen. We gaan naar ja. IJsland, we gaan naar Zwitserland. We gaan naar uh, waar komen we? Tsjechië? Oh, ja, we gaan Nederland. Naar Japan. We gaan niet naar Japan, <laughs> nee. Nee. naar Japan. Mocht je het gemist hebben, ja. zou, zou oh je ja. ja, het De ja. CD zit nog thuis uh, in de CD-speler. Ik heb ja. Hoesje heel mooi meegenomen. Van kijk, ja. leuk, ik heb alles ja, meegenomen. Was niet in de speler, goed, goed voorbereid. Ik heb en, het uh, geprobeerd. staat maar... niks in. Nee, ja. ben niet boos. Nee hoor, ik heb nee. Niet, alleen te teleurgesteld. Nee. Ja. Mean nou, mean. Nou, maar goed. Uh, we gaan dan van Noorwegen naar Noordwegen. Naar de en Snaf. Geen idee wat dat betekent. En, ik heb uh, geen idee. Met het nummer Ja, Wilha we'll het that mercury. en ah. uh, Je hoort het wel duidelijk zingen. Ja, oh. nou, helemaal goed. Haha. And if frister in the head but bare snort All the clothes in the back We zijn er weer. We zijn er alweer. We zijn er alweer, joh. Ik denk gewoon te laat. Ja, je bent gewoon wat te laat. Jorda, Arturio. nee, de en snaf. Ik zoek allemaal bands uit moeilijke namen. En daarna het legendarische Masters Hammer. Ja, dat is dan een oudje. Dat is een heel oudje, 1983. Ja. Serieus, zo oud? Ja, absoluut. Wauw. Zijn hun uh, begonnen. Dit, dit, okay, deze jij... was van iets later. Ja, oké. Okay. Deze is van 1993 of zo. Maar ze zijn van 1983, 1995 uh, actief. Wow. Daarna uh, ja, 14 jaar niks. Wow. En dan van 2009 tot 2020. En, uh, wow. Dat doet heel veel erop op. Het is toch gek dat ik daar niet zo heel erg van uh, gehoord heb eigenlijk. Nee, ja, ik heb eigenlijk ook... Ik heb ook de deze Nee, the maar ja. als je het hoort, denk je... Ja, ja, waarom heb ik er niet meer van? Het klinkt gewoon goed. Ja, inderdaad. En, uh, ja, en niet echt uit de jaren 80 of zo. Praag, ze hebben acht LP's uit vijf demo's. één EP, twee splits en een oh. live album. Dat best en, productief. Uh, ja, nou ja. Sommige dingen zijn in Tsjechisch En als ik iets niet kan, is het nee. Tsjechisch. Nee, dat is mij ook te moeilijk. Geen nee. idee. nee. Gelukkig hebben ze een bandnaam van Masters Hammer. Ja, precies. Veel titels. zijn um, volgens mij ook in het Engels, toch of niet? Oh nee. Nee. Cross, Coal, heet uh, het nummer. Lekker. Ja. ja. Ik weet niet wat het betekent. Maar geen idee. Leuk. Nee. Dus de Nou ja. Koude prostitutie. Geen idee. <laughs> geen idee. Geen geen we zoeken idee. het op. <laughs> we zoeken het op. Ja. Precies. Je hoort het volgende maand. Ja. En uh, die uh, ah, nog niet zo actief is. We gaan naar Nederland. Ja. Eigen bodem. Yes. En uh, het is een ja. heel kort nummer. Ja, het is uh, helaas een intro van de EP. 1 minuut 12, we hebben een EP. We hebben het over Pitchfork. Ja, we en hebben natuurlijk een hele... Die EP EP heb je binnenkort uh, wat gast. meer mee, toch? Ja, klopt. Volgende ja. maand uh, zijn ze hier, de 21ste. Twee van de leden komen hier uh, langs. Kijk. Dus uh, ja, gaan we het even hebben over uh, de EP. En, uh, en over de EP. wat verder natuurlijk. En dan gaan jullie een heel ja, klein stukje van horen nu. Ja, het is vast een, een, een voorproefje voor uh, volgende maand. Uh, het is niet echt een uh, ja, hard nummer of zo. Het is volgens mij gewoon echt een introductie. Uh. Nee, het is, het is best een... Uh... Ja, was het was wel hard. Een rammer. Oh ja ja, dat is waar ook ja. Ze hebben een, een introductie en een ja, rammer inderdaad. Een in ja, je hebt intro en uh, dan het ja. nummer. Ja ja ja, ik en, ben even in de. Ik ronde heb de intro overgeslagen. Ja. Ah, Oké. Okay. Nou, ja. we gaan hem er lekker erin rammen. Precies. Yeah. Daar komt hij. Pitworm. This is a Gaat het snel maar twee nummers als het een, nummer ja, van één minuut, het voor het nummer 1 minuut te vervangen? ik voorbij zo. <laughs> uh, je hoorde Pitchfork met Horror Trends en daarachter hoorde je Kraft met Hidden Under the Skin. Misschien heeft hij het over een tatoeage, maar oh, ja. op zich is dit niet verborgen. Nee. Dus het gaat vast over iets anders. Ja, ja ik denk het ook. Uh, Kraft zweten uh, black metal band uh, uit ja, 1998. Ze heette eerst oh. Nocta in 1994. En toen hebben ze een demo uh, uitgebracht, maar. Eigenlijk is die nooit uitgebracht, dus eigenlijk oh. is die niet uitgebracht. Oh, onuitgebrachte demo. Ja. Okay. Uh, dus kraft, kraft. Hoe wil je het noemen? Geen idee. Kraft. Kraft. Ja. Nou, het is vast Zweeds, dus eigenlijk zou ik het moeten weten. Dan is het ja. geen kraft. Maar ja, wij zijn Nederlands, dus we geen kraft. Kraft. Net zoals ja. de volgende band. Ja. Zeggen we gewoon bolzer. Ja, maar dat is dan zal het Je hebt de beul toch? Bolzer zijn. Bolzer. Ja, er zit een uh, streepje ja. doorheen. Ja. Ja. Oh, streepje. Ja, ja, de ene staat een streepje en de ander ja. staat twee, twee puntjes er. Ja, dat dacht dus, ik, ja, ik het Ik twee puntjes volgens mij als pulser uit. Net zoals met dat streepje dwars de O 1 is eigenlijk ook. Uh, uh, ja. Ze Pulcher. hebben eigenlijk, eigenlijk maar één, één, één, één echt album uitgebracht. Hero in 2016. Dat is alweer negen jaar geleden. In die tussentijd heb je best wat uh, nieuws kunnen doen, mannen. Ja, inderdaad. Ik hoor mezelf zelfs in één keer heel harder. Ja. Dat? <laughs> door de wind van je A ventilator. Uiteraard kwam door die, vent, ja. die, ventilator <laughs> <laughs> die ventilator. kwam ja. Oh, nou hoor je dat. Uh, Zwitserland, inderdaad. Ja, uh, Zwitserland, uh, letterlijk vertaald eigenlijk bulldozer. De ja, de bulldozer, Daar bulldozer. is de muziek. Ja. Moziek. Muziek. Uh. Je gaat Zwitser lullen. Die, die, die warmte inderdaad. Ja, ja echt, hè? We zijn dan een beetje bevangen door de warmte hier. Maar goed. Langs, en, uh, langs, ja, langs, bulldozer. En daar is de muziek eigenlijk ook naar. Want het gaat als een bulldozer over je radio. Ja. En hier is daar gaan we even van. Nummer. Pff, steps. Dat klinkt dan weer minder uh, bulldozer. Ja, ja dat is waar. <laughs> ja. Van het uh, de EP, ja, ze hebben heel veel EP's uitgebracht. Ja. Dit komt uit 2014. Het zomaar hier ah. is, ja, step. Misschien zoals step is de woestijn. <laughs> Steps. <laughs> Daar gaat de bulldozer. Heen. Ja, dat precies. zal het zijn. Dat zal het zijn. Ja. We zijn er weer. Inderdaad. Je wordt een alzak, Denk ik. Ja, IJsland. Ja. Ik zoek ook wel wat makkelijk uitsprekende nummers uit. Ja, ja je, uh, de band? IJsland. <laughs> ja. De, mis, mis mis Pierming. Pierming. Pierming. Miss Pierming. Miss Miss Miss Als ze het zeggen, zo dus spreek je het niet uit. Nee, precies. Ja, maar zo schrijf yeah. ja. je het wel. Die wordt boos waarschijnlijk. Heel boos. Ze komen uit IJsland. Yeah. Ik hoop dat het daar uh, een beetje ijzig is. Het is daar een stukje kouder dan hier in ieder geval. Niet te ja. ben je er was geweest? Ja, zeker. Oh, tu ja. Tuurlijk is Marzal er wel zo. Tuurlijk. Marzal wel... gaat de hele wereld om. Ja, ik heb wel. Ja. Nee, ik ben er inderdaad geweest. Uh, mooi land hoor. Aanrader. Hmm. Als je me van een beetje kou houdt. Het is niet extreem koud. Hè. Niet uh, dat de naam het land doet ga. vermoeden dat is het extreem koud is. Het is de ijsberen je op de deur kloppen. Nee, dat nee, toch. Oké. Oké. Dan moet je even ietsje noordelen gaan. niet in de tuin. Nee, nee, nee, die heb je daar niet. Nee, nee uh, wel, uh, wel leuke, hoe uh, noem je dat, uh, puffins. Nou, ik ben even de naam van die, die vogeltjes kwijt. Maar het is een hele schattige vogeltjes. Het lijkt een beetje op alakjes. Ah. Maar dat zijn dan leuke, leuke vogeltjes. Die kun je daar zien. Ja. En uh, van, die, van die, hoe heet die dingen, die geizers. Ja, die, die heb je daar ook. Ja, geizers. Ja, zeker. Golden Circle. Kijk. Heb ik ook gedaan. Ja. Noorderlicht kun je daar zien. Oh, kijk. Balvissen kun je ook zien. Dus. Kijk. Mooi land, IJsland. Komt er nou. een hoop vandaan. Ga daarheen. Ja, zeker. En Niet te veel. daar het woord Play It loud Underground. Ja, inderdaad. <laughs> We hebben nog nummer drie, misschien ja. vier. Misschien vier. Hoe het uitkomt is ja, dus natuurlijk perfect. een uitgevallen. Ja. Ja. Oh, Japan. Japan, <laughs> Japan. Japan, Japan. Ben je er wel eens geweest? Nee, Japan nog niet. Staat er nee. wel op het lijstje. Staat er op de lijst? Ja, van mijn vrouw. Hey, mijn microfoon stopt er af en toe bij. Hallo? Oh ja? Nee, Ik, denk okay. dat er Ik hoor je. je. Oh nee, je bent gewoon goed te horen. Het kan zijn dat je koptelefoon ja, niet goed ingeplucht is. Ja, hoor je jezelf weer? Ja. Zo, nou, ben ik ook weer in de microfoon. Ik ja, oh, moest okay. even mijn draadjes net aanzetten. Oh, ja. Ja, het is een beetje gevoelig, hè, dat kastje. Ja. Maar waar gaan we nu naartoe op reis? We gaan op reis naar. Uh... Ik heb geen idee waar ze vandaan komen. Ik ook niet. <laughs> ik heb, eh, heb volgens mij nog nooit gedraaid. Nee. Maar je we moet even wel even je. je lak op je trailer, uh, is mijn boodschap. Oh, nou, zullen we dat maar doen. En het is uh, Morbid Saint. Ah, nou, dan moeten we die maar even. Ja, dus kinderen naar binnen. Ja. Dit is de for morbid site noobs. Onderbreken even. Het, ja, ja, ik wil eigenlijk gewoon even zeggen wat het volgende nummer Het volgende nummer is: uh, de, Dit was Morbid Saint, lak op de Uit Amerika komen zo word ik het ja. betrouwen bronnen. Een, een demootje 1988. Af en toe, je, je bent zelf. af en toe op YouTube bezig en dan kom ja. je was wat tegen. En hier kwam ik een dame tegen die een eenmansband is. Wow. De Angle. En mevrouw zei: Ga je dit echt draaien? Ik zei, ja, wij <laughs> gaan dit echt draaien. Ik ja, ben benieuwd. Het is uh, ja, wij draaien alles. Ja, wij draaien ik alles. Hier is Deutsch Angelen ben benieuwd. Detestation van Deutz Engel uit Canada. Ja. Nee, we dat hadden we nog niet gehad. Die hadden we nog niet gehad. Nou, nee. nee, klopt. Nee. Ze nou, ja. we dat allemaal alleen, deze dame? Alles alleen ook echt. Instrumenten en zo. Ja, een, mansband dus ja, ik denk het. Ja. Dat lijkt me wel, ja. Bijzonder. Ja. Weer ja. een draadje Apart geluid heeft ze. Uh. Nou. Yeah, concertagenda. We hebben nog een concertagenda te gaan. En dan uh, gaan we afsluiten alweer. En dan het is het alweer bijna klaar. Ja, dat gaat snel, hè? De zon gaat ook onder, dus ja, nou, mooi geweest. Gaat, ja, precies. Het is klaar. En de mensen moeten weer naar bed. Precies. Ga ja, even luisteren waar mee je mee nog heen mee. kan de komende tijd. Ja. De Play It Loud Concertagenda. Onder leiding van de charismatische Lizzie Hill is het in Pennsylvania gevestigde post-grunge metal quartet Hailstormen een van de succesvolste hardrock bands van het begin van de 21ste eeuw. In 2013 won de band een Grammy voor Best Hard Rock Metal Performance voor de single Love Bites, So Do I. Met Into the Wildlife in 2015, Vicious uit 2018 en Back from the Dead uit 2022 bewijzen ze dat ze even bedreven zijn in piano-gedreven powerballets. En weten dus hun geluid te vertakken naar elementen van dance muziek en pop country. De band komt op woensdag 2 juli voor de eerste keer naar de FNR in Eindhoven en nemen Kelsey Carter en de Heroines mee als support. Tickets zijn nog verkrijgbaar, kosten je 38,50 euro. De deuren openen die avond om half acht en de aanvang is om kwart over acht. En we zijn in de lucht, die goden, de, wij zijn de lucht, die de goden ademen. Wij zijn eter, wij zijn Hemelbestormer. Deze Belgische vierkoppige band met Roots in the Hardcore. Doom en Black. Metal scene draagt een naam die staat voor revolutionaire ideeën. Hemelbestormers. Sinds 2012 combineren zij instrumentale postdoem met invloeden uit andere genres, waarmee ze muzikale grenzen verleggen. Hun muziek verkent de diepste hoeken van het universum langs de zwarte gaten, nevels en mysterieuze blauwe ringenstelsels. Met een delicate balans tussen licht en duisternis, zwaar en etherisch vertalen hun gelaagde composities de grootsheid van de kosmos... in meeslepende geluiden. Nou, dat belooft wat. Na optredens op prestigieuze festivals zoals Roadburn, Graspop en Desert Fest... blijft de hemelbestormer harten veroveren en bewustzijn transformeren... terwijl ze hun naam blijven waarmaken. Hemelbestormers van de muziekwereld. De band komt op donderdag 4 juli samen met support... van de Braziliaanse black death metal band Impurity... en het Peruaanse extreme metal band Goat Goatsemen... naar de muzikon in Den Haag. Het dikke score kost je 20,99 euro in de voorverkoop... inclusief de servicekosten, of aan de deur 23 euro. De deur open om half acht en de aanvang is om acht uur... En An Anger Machine is terug in een nieuwe verbeterende vorm... met hun nieuwe trash metal album Human Error. Het album zal op vrijdag 5 juli worden uitgebracht... en gevierd met een release party in de Patronaat... waar het gehele album van begin tot eind gespeeld zal worden. aangevuld met enkele oudere tracks. De band begon ooit als een vijfkoppige formatie... maar heeft inmiddels zijn ultieme sound gevonden... onder leiding van frontman en gitarist Timon Den Hartig. Mee als support komen die avond Nonchafal, eerder bij mij te gast... Man Blake en Disquiet. Een heerlijke avondje met toffe Nederlandse ex dus... Dus wees erbij. Tickets kosten je slechts 15,50 euro. De deuren openen om 7 uur en de aanvang is om half 8. Helaas kan ik daar niet bij zijn. Jammer. Op donderdag 4 en vrijdag 5 juli vindt er weer een nieuwe editie plaats van het Friese Metal Festival Surhuizen Open Air. Ik zal de afkorting maar niet noemen. En daar treden onder andere... Destruction, Horizon, Ignited... Lies, Vengeance, Jitterser... She's Got Balls, SubZero... Drovig en vele andere op. Tickets kosten jouw... Combi-tickets zijn 56 euro... Inclusief servicekosten. kosten. Een vrijdag-ticket kost je slechts. 26 euro, inclusief het eurootje servicekosten. En zaterdag is 31 euro, inclusief dat ene eurootje servicekosten. Check voor de speelschema en aanvangstijden de uitspreken.frl uh, Je kunt er ook voor kiezen om op vrijdag naar de FNR af te reizen... want daar krijg je een dubbel bil gevuld met trash en power metal... voorgeschoteld met de legendarische trash metal band Overkill... Ofwel Mean Green Killing Machine. Die wordt gezien als een van de pioniers van het genre. Al een decennia leveren ze agressieve riffs... en energieke lijfoptredens. En tot op de dag van vandaag zijn ze nog altijd... even relevant en compromisloos. En ze komen niet alleen. Al meer dan vier decennia is Vicious Rumors... een onwrikbare kracht in de power metal wereld. Deze Amerikaanse legendes leveren met militaire precisie... keiharde riffs, gierende solos en melodieën... die je in je geheugen gegrift blijven. Of het de klassiekers zijn van Digital Dictator... of werk van hun recente albums... de energie en intensiteit van deze band een ongeëven naard. Bereid je voor op de show? Die bewijst waarom Vicious Rumors nog altijd tot de top van de heavy metal behoort. En dit is power metal zoals het bedoeld is. luid, strak en compromisloos. Tickets die avond kosten je slechts 38,50 euro. deur open om half acht en aanvang is om acht uur. En tot slot een dikke dubbelbil met Therapy en Root Boy Plays Urban Dance Squad. Ook op 5 juli in onze parkzaal. We gaan deze avond 30 jaar terug in de tijd naar de hoogtijdagen van deze bands. En met al hun klassiekers uit de 90's. Let's go! Therapy vierde afgelopen jaar de 30ste verjaardag van het album Trouble Gum. Op 5 juli spelen zij deze legendarische plaat Integraal in Muzis in Arnhem dus. Meer dan 30 jaar geleden liet Urban Dance Squad de grond van de muziekwereld beven. Actief van 1986 tot 2000 brak de band uit Utrecht internationaal door... met hits als Deeper Shade of Soul, Demagogue en Groot Grief. We wachten een energieke dynamische set en gaan mee terug naar de 90's in een nieuw jasje. Tickets gaan vanaf 38,50 euro. De deuren openen om half zeven. De aanvang is om half acht. Dan heb ik er nog een aantal voor je, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Dat is te veel gelul. He? Te veel gelul? Ja, nee, ja, we hebben nog wel even tijd. Maar denk, uh, wow. uh, ja. Ja, dan heb je tot slot nog uh, ja, 5 juli Dragon nee, uh, Dragonforce in Ronda in Tivoli. Eh, daar kost het 39,75 euro. Inclusief servicekosten. En eh, 6 juli heb je ook nog de Pirate Metal Party. Met bands als Windrose, Unleashed Chargers, Visions of Atlantis, Equilibrium, Tier, Vanaheim en Morningwood. En daar kosten de tickets 55 euro. Inclusief servicekosten. Eh, nou, check het speelschema en meer info op www.piratemetalparty.nl. Wat, wat is er ja, dan met die servicekosten? Ja, dat weet ik ook niet. Dat Doe, moet je ook wat aan De prijs. Ja, en precies. Maar waarom moeten we weten de service. Wat is de service? Nou ja, weet ik niet. Online, hè? Ja. Dan betaal je ook voor. Ja, maar. Nou ja, het is iets wat de poppodia. Hoor ik nou een hond? Ja, geloof ik ook, ja. Ja, Is het muziek zat. Ja, precies. Ja, kappen denk ik. Kappen! Ja, precies. Of misschien denkt hij wel draaien. Ja, oké. Stop Dat kan ook nog. Nou, ook nog een minuut. Dus Wat is onze afsluiting van vanavond? Het is voorbijgevlogen. Het weer, wat in bijna twee jaar nog niet gedraaid heb. Nee, hey, inderdaad. Meer is wat nieuws. Of nieuws, het is niet nieuws. Nee, oké. Okay. Nieuw in ons. T. Ja. Ja, dat. En waar komt er Ben vandaan? Uit uh, <laughs> Waar? Ik heb geen Je hebt geen idee. Je moet je wat beter voorbereiden. Ah, wie interesseert er nou ja. waar het vandaan komt? Ja, nee hoor. kan Er een ook mensen interesseren. Weet je niet. Ze komen uit uh... Google, Google. Google, Google. <laughs> ja, inderdaad. Ons toest, het zal wel, ik denk Amerika. Nou, dat zal ik denk zijn. Amerika. Ik denk het ook, ja. Laten we het daar maar op houden. Volgens mij ook. En uh, uh, Ja. Mons. <laughs> nou ja. Volgende week ben ik er niet in verband met vakantie. Dan hoor je een vooraf opgenomen uitzending van Play It Loud brand new. Met natuurlijk de ja hoor, Amerika. maandoverzicht Ja, Amerika. Sorry. Ja, toch gelijk. Nee, maakt niet uit. Met een maandoverzicht van juni. Dus dan weer luisteren. Ik ben dan die week daarna weer live te horen. Ben, jij bent er weer volgende week. Volgende maand, Volgende maand, ja, sorry. Dat gaat hard. Ik heb altijd een maand nodig om bij te komen. Dus vandaar dat ik één keer in de maand. We gaan hem instarten, Ben. Het is uit Amerika. Yes. Nou, bedankt weer voor het luisteren. streamen. Ja, bedankt. En voor mij tot over een maand. Team Metal. En tot volgende maand. Absoluut. En tot volgende, nou, over twee weken. Mij dan blijf. En blijf drinken. Ja, dat sowieso. Hydrateren. Met je maten. Ja. Niet dieters, maar... water. Massal. Hoi.